Ja, en is ons gelukt. down aan de lijn. Tom Jelterslacht, goedemiddag Tom. Hallo, hoi. Hoi, Tom. Hoe voel je je nu? Ja, blij. Heel blij, zeker. Voltaar gevoel. Uh, ja, de buiten binnen, zeg maar. Heel uh, geweldig. Ja, na de woensdag ja, de overwinning, je moeder heb ik vanmorgen even mee gepraat. Ja, daar heb je wat meer contact mee als met mij natuurlijk. Die zei ook, ja, dat parcours van tevoren goed in je hoofd. Tenminste, daar waar de finish was. En dat heeft jou de overwinning gebracht? Ja, ik wist, zeker. Ik, ik wist uh, voordat ik hierheen ging dat het parcours uh, goed voor mij was. En uh, <coughs> dat is ook een van de redenen waarom je ja, inderdaad naar een koers gaat in... Uh, ...voor het beste resultaat gaat. Dus dat is dit jaar, uh, met dit parcours was dat het uh, ja, best mogelijk. Ja, je was nog niet in vorm, zei je van tevoren, tegen je zaakwernemer en tegen Frans Maassen. Nou ja, dat weet ik niet. Ja, ja. Dat, <laughs> ik weet niet. Misschien dat ik tevoren, heb ik er misschien wel eens aan getwijfeld. De voorbereiding was natuurlijk niet super lang als je al in begin en waarin moet beginnen. Maar ja, ja, ik heb er toch uh, hard voor gewerkt om zo goed mogelijk te zijn en... Uh... Ja, het is voldoende geweest voor de overwinning. Dat had ik zelf ook niet verwacht. Degene die jou goed volgt, en ik ben daar één van, die schrikt al bij de eerste etappe als je dan al 15e bent in de eindsprint. Wat is daar allemaal gebeurd in deze winter dat je zo ook in je eindsprint gaat mee bemoeien? Ja, nou ja, je kan zien in de koers dat het gewoon heel belangrijk is. Soms dan vooral wel gaat en op plek 15 inderdaad. En uh, ik heb hiervoor een paar keer uh, ja, kostbare plekken verloren door uh, ja, in de massasprint ook tijd te verliezen. En uh, ja, daar moet ik gewoon uh, scherp op zijn. En uh, ja, dat is nu goed gelukt. Ja, motiveerde het jou ook dat dit de laatste jaren is van de Blanco-ploeg dat jij sowieso moet solliciteren naar een nieuwe ploeg? Nou, daar ben ik nog niet direct mee bezig. Het is nu gewoon uh, focussen op die cruisen die ik rijd en... Uh, dit was wel een van de doelen en uh, de ploeg wilde ook graag dat ik hier uh, voor een klassement ging. Dus uh, dat, ja, dat was de voornaamste reden om, uh, ja, om gewoon in vorm te proberen te zijn. Dus uh, ja, ja, dat is geluk, gelukkig. Ja. En, da ja, en je had al uh, ja, je was er al een keer eerder geweest, hè? Want je hebt al een keer in wereldkampioenschap belofte daar gereden, dacht ik. Ja, ja, was in een heel andere uh, regio, maar uh, ja Australië was... Uh, Het is gewoon een mooi land en uh, voor de tweede keer hier in winnen is, uh, is echt mooi. Ja, en, uh, en, en nu ja, Tom, wat, wat, wat hoe, hoe ligt je programma verder? Nou, de focus ligt sowieso uh, op april voor de klassiekers. Ja. En uh, daarvoor doe ik uh, Catalonië en dan Baskeland als voorbereiding. Ja. Uh, en wat ik uh, ja, de komende tijd ga rijden, weet ik nog niet zeker. Misschien doe ik Houtvaar of misschien uh, Ruta Sol. Ja, en... Uh, we moeten we uh, nog even kijken.